De topadviseur van de Britse premier Johnson weigert op te stappen. Dominic Cummings ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Hij is na de lockdown het land nog doorgereisd om zijn ouders te bezoeken... terwijl werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. De oppositie eist een aftreden en een officieel onderzoek. Premier Johnson spreekt van valse beschuldigingen aan het adres van zijn topadviseur. Zelf zegt Cummings dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Een anti-lockdown demonstratie in Eindhoven is gisteren rustig verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten. Volgens de gemeente wel meer dan was aangegeven, maar verder hield iedereen zich aan de afspraken. Voordat de demonstratie begon is één man opgepakt wegens opruiing en belediging. Het weer, op de meeste plekken droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen af en toe wat regen, in het zuiden soms zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.